Dance the Night. Away. Fijn dat je weer Het is het tweede uur van Almere. Actueel op Almere on Air. Mijn naam is Kevin Meij. Ik ben er bij je tot drie uur deze middag. Met alle muziek. En natuurlijk ook de berichten uit en over jouw stad. We gaan door met Keep the Faith. Hier is Ban, Jovi. Bon Jovi en keep the faith. Heb jij verzoekjes? Heb jij evenementen die je gaat plannen? Heb je nieuwsberichten voor ons? Die kun je altijd sturen naar actueel.omroepalmere.nl Dus actueel.omroepalmere.nl Dan zorg ervoor dat ze in de uitzending vanmorgen voor werk zijn.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 Ringing inside my head Please carry me, carry me ...heeft de Veiligheidsregio Flevoland voor Koningsdag. Op die dag worden er allerlei kleine evenementen gehouden in de provincie. De Veiligheidsregio Flevoland laat weten dat er gehandhaafd kan worden... ...omdat de coronamaatregelen tot na Koningsdag gelden. Volgens de woordvoerder gaan handhavers zoveel mogelijk het gesprek aan... ...maar worden er boetes uitgedeeld waar dat nodig is. Dit is Almere on Air. like 697 inwoners via een test besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er 20 meer dan zaterdag. In heel Nederland zijn nu 37.845 positieve tests geregistreerd, blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. In Flevoland zijn de officiële cijfers nu 42 inwoners aan de gevolgen van COVID-19 overleden, zeven meer dan zaterdag. In Lelystad zijn dat 11 inwoners, in Almere 10 en Dromte 10, op Urk 4 en in Noord-Oostpolder 4 en Zeewolde 3. Daarnaast is onze provincie eh, nog een onbekend aantal personen overleden, waarbij het coronavirus zeer waarschijnlijk de doodsoorzaak is. Maar omdat hierbij coronabesmetting niet officieel is vastgesteld, zijn deze sterfgevallen niet opgenomen in de dagelijkse. RIVM-update. Het totaal aantal Nederlanders dat is overleden aan de gevolgen van het virus is opgelopen tot 4.475. Nieuw. Verfrissend. Anders. Maar vooral Almere. Dit is Almere On Air.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 maar nog steeds een hand aan het sturen, hij was mooi verliefd komen maar en had nog nooit zoiets gedaan. van wij zou terug zijn met een uurtje, nooit die finst weer in het stuurtje, hij was mooi. blijft Dan nu even een kleine weerupdate. Het blijft vandaag zonnig, maar vanaf morgen moeten we echt denken aan de paraplu te moeten pakken. En de temperaturen vandaag lopen op tot een gaatje of 18. Vapiano krijgt voorlopig uitstel van betaling van de rechtbank in Zutphen. Vapiano is een restaurantformule voor pasta's en pizza's met 11 vestigingen in Nederland, waaronder één in Almere-stad. Uitstel van betaling is vaak een voorbode van vie cement. Een maand geleden liet de baas van de Duitse restaurantketen in een verklaring al weten dat de keten zwaar getroffen werd door de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Daardoor kan ook de Nederlandse dochter niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen. Dit is Almere on Air. In de war. Oh oh oh, oh oh oh. Ik hou er zo van. Oh oh oh. oh, oh, oh, oh ik hou er zo van. Na al die jaren toch weinig veranderd. Een beetje We're Joling, en ik hou er zo van. Hier op jou, Almere On Air. Je luistert nog steeds naar Almere Actueel. Mijn naam is Kevin Meij. Ik ben nog bij je tot drie uur met nog een aantal berichten. En natuurlijk een hoop lekkere muziek. Zoals ook de volgende. Die is van Gigi D'Agostino en het L'amour toujours. Sam Inge en Wim zijn al op de been en ze hebben focus. Mesh Choco. Ja, focus. Mesh Choco. Als je vroeg moet, opzij is het geen probleem. Sam, ja, Sam Inge en Wim zijn al op de been en ze hebben focus. Mesh Choco. Ja, focus. Mesh Choco. Ja, focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. je vroeg moet, opzij is het geen probleem. Sam Inge en Wim zijn al op de been en ze hebben focus. Mesh Choco. Ja, focus. Als je vroeg moet opstaan is het geen probleem Sam Inge en Wim zijn al op de been En ze hebben focus met choco Ja, focus met choco Moet er iemand naar een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 De coronacrisis en personeel dat in de zorg werkt zijn ook voor de Almeerse moskeeën reden voor een ondersteunende actie. Ze hebben een spandoek laten maken met de tekst: hulpverleners, zorgpersoneel, toppers, bedankt. De spandoeken zijn aan de gevels of aan de hekken van de moskeeën opgehangen. De islamitische gebedshuizen zijn vanwege de coronaregels gesloten. En dat is juist nu moeilijk voor veel islamieten omdat het ramadan is. De vaste maand dus. En die vaste maand is normaal gesproken een periode waarin mensen samenkomen. Maar de gelovigen moeten nu thuis blijven. Ook de iftar, het gezamenlijke avondeten na zonsondergang, moet nu alleen in de gezinskring gehouden worden. Almere. On Air. De th in Gimme Gimme A Man After Midnight zit deze uitzending van Almere Actueel erover op. We zijn er morgen weer tussen 1 en 3, hopen we jou Almere on air. Ondertussen kun je terecht op onze site omroepalmere.nl en blijf vooral je berichten, je nieuwsberichten, je verzoekjes en wat dan ook door mailen naar het mailadres actueel.omroepalmere.nl